Batumag met het nws Journaal. De Rijksoverheid wordt dringend geadviseerd software van Citrix uit te zetten. Ook essentiële organisaties in onder meer de energievoorziening, telecom en financiële sector krijgen dit advies van het Nationaal Cybersecurity Centrum vanwege een beveiligingslek in de software. Citrix wordt normaal gesproken gebruikt om op afstand in te loggen op de computersystemen van een organisatie. Onder meer Schiphol, de Tweede Kamer, gemeenten en verschillende onderwijsinstellingen schakelden de software al uit. Bijna driekwart van de Nederlanders gelooft dat het klimaat aan het veranderen is. En twee derde van de Nederlanders denkt dat dat komt door de mens. Dat blijkt uit een enquête van het ministerie van Economische Zaken. Uit de enquête blijkt ook dat 7% van de Nederlanders klimaatverandering ontkent... 21% weet het niet. De onderzoekers ontdekten verder dat Nederlanders een te positief beeld hebben... over de vorderingen van ons land bij het terugdringen van de CO2-uitstoot. De Nederlandse trainingsmissie in Irak wordt zo snel mogelijk weer hervat. De missie werd twee weken geleden stilgelegd... na het oplopen van spanningen in de regio... vanwege de Amerikaanse liquidatie van de Iraanse generaal Soleimani... Volgens de ministers Beijleveld van Defensie en Blok van Buitenlandse Zaken... zijn de veiligheidsrisico's zorgvuldig onderzocht... en is gebleken dat de bijdrage aan de anti-IS-coalitie weer kan worden opgepakt. Wanneer de trainingen verder gaan, is nog niet bekend. De eerste eredivisiewedstrijd van dit jaar heeft geen winnaar opgeleverd. Pek Zwolle speelde thuis 3-3 tegen Utrecht. Na 24 minuten werd het eerste doelpunt gemaakt door Utrecht. Een paar minuten later kwam de eerste gelijkmaker. Aan het einde van de wedstrijd stond Utrecht op het punt van winnen. Maar in de 89e minuut maakte Zwolle opnieuw een doelpunt. Het weer vannacht felle buien met kans op onweer en forse windvlagen. De temperatuur daalt naar ongeveer 3 graden. Morgen overdag zon. Alleen in het Noordoosten nog een paar buien en maximaal 7 graden. Dit was het NMS Journaal. ZFM. Verkeersupdate.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 Shakatak. De eerste plaat in het gedeelte, het tweede gedeelte van, van Leeuwenleed Night is van uh, Linda Taylor. You and me just started. Inderdaad, Linda Shakatak, hoe zou het met de bandleden zijn? Ja. Er zijn nog veel van die groepjes uh, allemaal weer een beetje opnieuw aan het toeren, maar hoe zit dat met Shakatak? Ik uh, durf het niet te zeggen, geen idee. Je kent ze ongetwijfeld nog wel van uh, Down on the Street bijvoorbeeld. 7 over elf tweede gedeelte, ik zei het al, van, van Leeuwen Late Night. En ook in het tweede gedeelte kun je gewoon een verzoekje uh, neerleggen. En dat kan uh, digitaal via danceradio.in En uiteraard kan dat ook via Facebook, hè. dat vergeten we vaak. Facebook, Densradio Amsterdam, daar kun je ons vinden. En daar kun je uiteraard ook een verzoekje achterlaten. Tweede plaats. In het tweede gedeelte. Scott Wise en I Don't Understand. I don't understand. It. I Scott White en uh, I Don't Understand. En Ik bedacht me net dat ik uiteraard nog even die uh, plaat zou draaien voor Aad. Die vult namelijk twee platen aan, waaronder de Change, Change of Heart. Maar hij vult ook een andere plaat nog aan. Ik heb even voor hem gezocht in het archief en gevonden. Ik uh, heb alleen niet de gewone uitvoering gekozen. Ik heb de wat tempo versie gevonden van Roger Sanchez. Samen met uh, Incognito en Giving It Up. Speciaal even So I'm by elkaar met als laatste Tara Kemp en uh, Be My Lover. Daarvoor nog die plaat van True, My Heart. En als eerste plaat van het uh, blokje van drie was er eentje van uh, Incognito. En uh, Given It Up, speciaal uh, voor uh, Aads, die had hem aangevraagd. De Roger Sanchez remix. En daarmee is het bijna, bijna half twaalf geworden in Groot Amsterdam. Bijna het laatste half uur in van deze vrijdag. Mama told me Kisha Jackson, Mama Told Me, gevolgd door deze bekende saxofoonplanken... van niemand minder dan Kenny G, samen met uh, de, de vroeg overleden Cashy Love and the Rice. De beste man mocht niet uh, ouder worden dan 56 jaar. 25 september 2016 overleed hij. Bijzonder jammer, want de man heeft uh, hele mooie platen uitgebracht en wat had hij misschien nog wel meer. Uit willen brengen. Je weet het nooit. We zullen het nooit weten. Voor Leeuwen Lee Night. Acht over half twaalf. Ja, het wordt er weer eens tijd voor. Een lekkere freestyle plaat. Eentje uit 1986. Vanaf Vinyl. Ga luisteren naar Carmen. En ja, een mooie plaat. You and me. 86. Is te vinden op vinyl You and Me Uitgebracht bij Sweet to Records En uh, deze beste Carmen, want dat is de zangeres Hij heeft later nog iets uh, samengedaan met Seabank uh, in 1990 De plaat Love Don't Come Every Day Een klein stukje freestyle in het programma. In het verleden deed ik dat wel wat vaker. Ja. Dus ik dacht, laten we dat weer eens even doen. Laten we ook eens eventjes wat verder teruggaan in de tijd. Even voor de 80e jaren. Naar 1978. Samen met Phil Hurf. Een leuke plaat. Giving it back. You're sweet of it, it. back to you. Gen it. Back you make me feel. back to you. I, I, it back to you. It back to you. It back to back to you. Toch? Het uh, typische herkenbare soundje van de 70s, ja, 1978 was het. De muziek van uh, Phil Hurt, giving it back. Ik moet gelijk uh, denken als ik dit hoor aan de uh, Charlie's Angels. Dat ja. zeggen uh, sommige mensen waarschijnlijk niks, maar dat was al serie zo uh, eind uh, jaren 70, begin uh, uh, van de 80e jaren. Ja. Mooie tijd. Hapijn, we nemen weer een sprongetje in de tijd. Dat doen we samen met een dame die een, uh, ja, een, uh, een hitje had. Ja, dat is erbij gebleven. De zogeheten One Day Fly. En dat was bij Pisa's Records. Ja, in 1984. Ik heb het over Pamela Joy. En Think Fast. We'll mm -hmm. I'm oh. Pamela Joy Think Fast. En zo komen we weer bijna aan het einde van deze aflevering van Van Leo Late Nights en van de vrijdagavond 17 januari 2020. En het weekend is weer begonnen. Het weekend, ja. En morgen 18 januari, ja. Dan is je jarig hoor. Ja, dat weet ik. Voor Jaap draaien we even speciaal deze plaat. Het is niet een echte Dance Radio plaat, maar toch speciaal eventjes voor Jaap. Ja, want die wordt 50. Dus dat is een bijzondere leeftijd, zonder meer. Dus Jaap, deze is eventjes voor jou. Wat mij betreft, graag tot volgende week. Ook weer tussen 10 en 12 bij Dance Radio. Een goed weekend en uh, rustig.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 Then you have a world party on the day you came to be hey!